Mautschreurs met het NW Journaal. Bij een explosie in Utrecht ging wordt het maar niet eens over maatregelen... om de CO2-uitstoot van de industrie terug te dringen. Hun doel om voor 10 juli afspraken te maken lijkt kansloos. Bedrijven willen meer garanties van de overheid... voordat ze overgaan tot investeringen die tientallen miljoenen kosten. De milieubeweging verwijt bijvoorbeeld Shell niet echt met duurzame plannen te komen. Minister Wiebes houdt vast aan het doel dat de CO2-uitstoot door de industrie... Voor 2030 fors verminderd. Dat kan door kolen, gas en olie te vervangen door elektriciteit. Op het WK-voetbal heeft Kroatië de kraker tegen Argentinië gewonnen met 3-0. In de wedstrijd was Argentinië nog geen schim van wat het ooit was. Stervoetballer Lionel Messi speelde daardoor geen rol van betekenis. Of Argentinië alsnog door is naar de achtste finales wordt later duidelijk. Morgen spelen poolgenoten IJsland en Nigeria tegen elkaar. In de Amerikaanse staat Florida is de beroemde gorilla Coco doodgegaan. Ze kreeg bekendheid omdat ze de gebarentaal leerde. Uiteindelijk kende Coco meer dan duizend gebaren. Ook kon ze communiceren met mensen. Bij een IQ-test haalde ze een score van tussen de 70 en 95. Ter vergelijking bij Nederlanders is de gemiddelde score 100. De gorilla is overleden in haar slaap. Ze was 46 jaar. Het weer vooral in het noorden kans op stevige buien... en de rest van het land is meestal droog. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het blijft fris. Maar na het weekend wordt het zonnig en zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1286 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gasten, voor de komende twee uur in dit Nou Vorige week het, het grote avontuur met Paul Vins. Ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten. Je kunt er nog steeds naluisteren op peacefulradio.info. En 1286 wordt natuurlijk weer een nieuw muzikaal avontuur met Paul nieuwe muziek. Ja, het, ze stroomde weer binnen, dus we gaan stuk voor stuk gaan we ze allemaal weer langs laten komen. De eerste is van de charmante Darlene Koldenhoven. Ja, dat is een hele Nederlandse naam. De familie komt uit, ik dacht uit Groningen. En daar heeft Darlene zelf onderzoek naar gedaan. En uh, haar nieuwe album Chroma Tones, en zo heet dit album. Daar gaan we mee beginnen. Dan de volgende artiest. Eens even kijken, kennen we hem nog? Ja, Carl Weingarten. This is where I found you. This is where I found you. Met als, is even kijken, Sing Like Water. Dat is de eerste track van dit album. Oké, okay, nou, ook dit programma op inval De playlist. En je kan het allemaal naluisteren tot in lengte van dagen. Nou, dat is niet helemaal maar een week of tien. Is even kijken... Laat het schrijf eens open, knopje indrukken en we gaan beginnen. You are listening to peaceful radio.